7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het overleg over de Europese begroting van dit jaar en volgend jaar is mislukt. Het overleg is opgeschort tot aanstaande dinsdag, meldt de Europese Commissie. Er is een padstelling tussen de lidstaten en de Europese Commissie en het Europees Parlement. De lidstaten voelen er weinig voor om het gat in de EU-gelden voor dit jaar, 2012, te dichten. Bovendien willen ze ook niet volgend jaar meer geld naar Europa overmaken. De nieuwe minister van Financiën, Dijsselbloem, is in Brussel bij het overleg. Premier Rutte hoopt dat er zo snel mogelijk een oplossing wordt gevonden voor de problemen die zijn ontstaan vanwege de inkomensafhankelijke zorgpremie. De VVD en de PVDA hebben volgens de premier een goed gesprek in een goede sfeer gehad over mogelijke oplossingen. Rutte hoopt maandag verder te komen. De VVD-Achterban verzet zich tegen de inkomensafhankelijke zorgpremie, onder meer omdat hij slecht uitpakt voor de middeninkomens en hogere inkomens. Sinds gisteravond zijn er verschillende gesprekken geweest... tussen de twee coalitiepartijen om te praten over alternatieven... voor de afschaffing van de omstreden premie. Volgens PvdA-leider Samsom zijn de partijen bereid elkaar te helpen. Dit weekend worden verschillende opties doorgerekend. De vierde zogenoemde tattoo-killer Evert S. is in Brussel opgepakt. Hij stond op de nationale opsporingslijst. S. werd bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12,5 jaar... voor de moordaanslag op een Amsterdamse drugshandelaar... Ook wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de moord op Onno Qut, die vermoedelijk lid was van de Tattoo Killers-bende. De drie andere bendeleden zaten al vast. De Tattoo Killers worden zo genoemd vanwege een opvallende tatoeage... van Chinese karakters op hun rug. Het weer, meer bewolking en vannacht op steeds meer plaatsen regen. Het koelt af tot een graad of zeven. Ook morgen bewolkt, soms wat regen en tegen de avond buien. Het wordt dan ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ANEB ah, verkeersinformatie. Er staat nog één file op de A2 van Eindhoven naar Dembos. Bij best 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. We zitten al in de 70 e minuut. Tjongejongen, dat is een flinke overtreding. En jou twee keer geel. Dat kan zo nog wel eens duur komen te staan. Niet de hoogste prijs betalen voor kleur.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 Oorlogsparadijs, mooi en gruwelijk tegelijk, is een adembenemende roman. Nu in de boekhandel. Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. En uh, voordat ik mijn gast introduceer... met wie ik tot acht uur ga praten... gaan we nu eerst naar... Heerenveen. We gaan eerst naar Sebastiaan Timmerman, die daar met de NK afstanden is. Schaatsen, Sebastiaan. En daar zit de 1500 meter er inmiddels op. De afstand waar Irene Wust Olympisch kampioene is... en waar ze ook zojuist voor de vijfde keer in haar carrière alweer Nederlands kampioen op is geworden. 1'57'11 was genoeg om die 1500 meter te winnen. Lotte van Beek, jong talent uit de nog sponsorloze ploeg van Jan van Veen, eindigt op de tweede plaats. En dat vind ik toch wel verrassend om 35 honderdste van een seconde achter... Irene Wust, Het brons ging naar Marit Leenstra. Die hierna een beetje gehinderd werd door haar tegenstandster Diana Valkenburg. Die zal gedisqualificeerd gaan worden. Maar ik denk niet dat Leenstra anders uh, de, aan de tijd van Irene Wust was gekomen. Want het verschil is toch veel meer dan een seconde. Leenstra wel derde. En zij gaan met Marije Joling en Linda de Vries de eerste serie wereldbekerwedstrijden in. 1500 meter vrouwen zitten dus op. Eén afstand nog te gaan op deze eerste dag van het NK. En dat is dadelijk de 500 meter bij de mannen. Dat gaan we straks horen. Dan gaan we weer terug naar Sebastiaan Timmerman in Herenveen. En dat is dan voor de 500 meter mannen, zoals hij zelf al zei. Dit is Brands met boeken op Radio 1. En mijn gast vanavond, welkom, is Aritjan jan Heerma van Vos. Van hem verscheen bij uitgeverij Van Oorschot Doki. Een familiebericht. Dadelijk iets over dat boek, waar we natuurlijk uitgebreid over gaan praten. Arend-Jan Heerma van Vos, hij was hoofdredacteur van de, de Haagse Post, daarna een tijd lang hoofdredacteur van het maandblad Geestelijke Volksgezondheid. En om het dan helemaal af te maken, nog een keer hoofdredacteur, namelijk van de VPRO Radio. En toen je daar wegging, jaren geleden alweer, toen ben je begonnen aan het boek dat ik nu in handen heb, Doki, een familiebericht. En dat is uitgegeven, zoals ik al zei, door Van Oerschot. Dat boek het gaat op verschillende manieren over uh, het verlies van je zusje Doki. Die op 26 september 1945 overleed. Toen ze werd overreden door een motorrijder voor jullie huis in Rozendaal. Jij was toen drie. En dit boek gaat over dat verlies. Maar het gaat, zo hoop ik duidelijk te maken door mijn vragen en door jouw antwoorden daarop. Over meer dan dat. Het gaat over... Herinneren bijvoorbeeld het leven dat, uh, dat voorbij gaat. Um, en het schrijven daarover natuurlijk ook. En hoe documenteer je dat verleden? Nou, er zijn al een heleboel onderwerpen tegelijk. Ik zal uh, over al die onderwerpen vragen stellen. Maar eerst, je hebt, ik heb het hier meegenomen ook. Vroeger ook al een aantal keren geschreven over het gezin waar je uitkwam. En ook zeg maar, een soort aanzetten gemaakt tot dit boek. Maar je bent daadwerkelijk begonnen in 2006. En vlak voordat deze uitzendingen begonnen waren, we nog niet in de lucht, zei je. Ja, ik schreef vooral zo aan het einde van de avond, begin van de, van de nacht. Ja, dat klopt, ja. Waarom op dat tijdstip? Ja, dat weet ik niet. Het is een uh, tijdstip waarop concentratie kennelijk het, uh, het beste is. En wanneer heb je het voornemen, het concrete voornemen uh, zeg maar, gemaakt... Om, om dit boek te gaan maken om over die zus van je... die was overreden, overleden, te gaan schrijven? Nou ja, flarden daarvan. Er zijn dus wat brokstukken die ik al eerder geschreven had... in de jaren 70, maar dat, of de jaren 60 en 70. Want het zijn een paar stukken, maar die heb ik ook gewoon, gewoon gerecycled in dit boek. Um, ik, ik, in die tijd had ik wel een, een vaag idee altijd dat ik ooit... Maar dat was heel iets anders. Ik wou ooit. Uh, ja, ik wou natuurlijk eigenlijk fictie schrijven, want dat is toch uh, het meest echt dat je mensen verzint. Maar, en dat zou dan fictie zijn, en dat moest dan spelen in afgeleid zijn van de, van de winter van 1945 tot 1946, toen ik dus 3 A4 was. En dat zou over een beetje een horrorachtig verhaal moest dat worden. Griezelig, een beetje de shining, maar dan nog erger. Uh, over een klein kind en een, uh, een uh, heel erg afgeleide vrouw in een heel groot huis. Dat was eigenlijk het enige wat ik, wat ik wist. En daar, daar zou ik dan vast wel een mooi boek over kunnen schrijven... maar dat heb ik dus helemaal nooit kunnen bedenken. Dat is er niet van gekomen? Dat is er niet van gekomen, maar dat ging wel over een winter die ik heb meegemaakt. Maar waar ik op zich ook alleen maar ja, kan reconstrueren hoe het toen geweest moet zijn. Uh -huh. Want, maar dan nog weer die, die echt, echt directe aanleiding. dat je dacht: ja, nu ga ik over die tragische geschiedenis. die uh, in, in, in mijn familie zo'n grote rol heeft gespeeld, schrijven. Ja, ja wat eigenlijk de stoot gaf. Uh, laatste duwtje misschien. dat was een, een niet door iedereen opgemerkt. boek, boekje. mooi klein boekje van Philip Frerix. die de meeste van ons toch kennen in een meer uitbundiger uh, presentatie. En die heeft een, een mooi boekje geschreven over een broertje wat hij ooit gehad heeft, wat hij zelf nauwelijks heeft meegemaakt. Jantje heet dat. Dat is in 2005 verschenen. En dat gaat, ja, dat gaat ook over zo'n ja, stom toeval is eigenlijk nog ontoereikend om te zeggen. In zijn geval gaat het over een jongetje... wat naar de bevrijding, de intocht van de bevrijders in Groningen stond te kijken... en toen verward werd met een sluipschutter... en er dus werd even een Canadese stengun opgezet en weg was Jantje. En in mijn geval gaat het over mijn oudere zusje dus... die uh, ja, nadat Nederland bevrijd was, gewoon op uh, begin, begin van een uh, herfstavond gewoon doodgereden is door een Nederlandse militair. Juist een Nederlandse militair, dat vind ik dan ook. Dat zijn alle twee van die volkomen stomzinnige, toevallige... noodlottige, rare verdwijningen. En daar had Frederik dus een boekje over geschreven. En dat ging er ook eigenlijk over. Ja, zo'n kind, dat bestaat dan negen jaar, in mijn geval zeven jaar. En dat is opeens weg. Ja. En daar blijft helemaal niets van over. Daar moet toch op zijn minst een boekje over geschreven worden... Toen dat, en dat sluimerde bij mij ook al een tijd. En toen dacht ik, ja, daar ga ik. Maar wat, even, dat, even nog, Frederiks. Dat, dat las wat, wat trof je in, in, zijn, in zijn boek? Dat je dacht, ja, maar, maar dat moet ik nu ook gaan doen. Nou, in ieder geval. Voor zover ik nog gedacht heb. dat ik er ooit in staat zou zijn. om de fictie over te schrijven. heb ik die me toen helemaal uitgezwaaid. Want ik dacht, nee, je moet gewoon alles opschrijven. wat je weet. En vooral ook wat je niet weet. Dat heeft hij ook gedaan. Gewoon. Eigenlijk toch een soort journalistiek. Een soort eigenaardige. Journalistiek met terugwerkende kracht in je, in je eigen verleden en in je eigen brein, maar dat klinkt zo pretentieus. Ja, bovendien de werkelijkheid is toch eigenlijk ook gewoon veel raadselachtiger... maar dat te dan de meeste fictie. Dat moet je toch ervaren hebben toen je nou ja, aan dat. Ja, er kwam ook nog een reden bij dat er, zit, er zitten nogal wat. Nou als je het boek gelezen hebt, er zitten, zitten een paar. Of nogal wat toevalligheden in. Die, die zo raar zijn, dat als, als ze in een fictieboek hadden gestaan... had iedereen het vermoeid terzijde gelegd en gezegd... ja zeg, je kan me nog meer vertellen, dit is echt dit is onzin. Uh -huh. is met haren bijgeslepen. Voor de luisteraars die het boek niet hebben gelezen... ik wil geven ze een voorbeeld van, van zo'n toevalligheid... die je in fictie nooit kwijt had gekund. Nou, bijvoorbeeld... maar ja, dat is dan een van de weinige verrassingen in het boek... dus dat moet ik eigenlijk niet zeggen. Maar bijvoorbeeld... Ja, nee, dat, dat moet je wel, want daar nee, okay, het nog steeds... De, de, de, de, dat zusje van mij, en dat was vrij onafscheidelijk in de oorlog... dat was ook eigenlijk degene die altijd voor mij zorgde... en me uh, beschermde als er een enkele granaat in Rozenaal. Wat voor herinneringen heb je daaraan? Ik hou de hoofdvraag in de gaten. Nee, Nee, ik beantwoord nee, uh, eerst die uh, andere vraag. Die was van tafel opgestaan en die wilde naar haar vriendinnetje uh, toehollen... die aan de andere kant van de toen nog zeer drukke weg naar Bergen-op-Zoom woonde. En de reden dat ze vroeg van tafel... Wauw was dat ze wilde vertellen. ochtends was op dezelfde weg haar hondje doodgereden. En mijn vader, die niet zo erg van het rouwen is, maar meer van het doen. Dus die was meteen uh, gaan zoeken bij boeren in de omgeving. Die had al een nest en een puppy gereserveerd. Dezelfde dag al. Zelfde dag, wat <laughs> je echt zelfs met een hamster of een kavia... Nee. gewoon absoluut niet moet doen. Want je moet toch ook even tijd hebben voor... Nou goed, daar had hij geregeld en daar was ze zo enthousiast en blij over. Dat wilde ze aan haar vriendinnetje vertellen. Ja, ze let in een fictieboek. Ja, s ochtends een hondje en dan... Nee, dat is niet geloofwaardig. En uh, nou, ik vond het ook eigenlijk al heel snel veel, ja, veel spannender en veel intrigerender... om me helemaal te beperken en te bepalen tot alles wat ik nog kon controleren of als gedachte kon controleren. En uit je herinnering. En dan kom ik terug bij die vraag die jij even terzijde schoof, maar die ik natuurlijk niet ben vergeten. Je zei, ik was vrij onafscheidelijk van mijn van mijn zusje tijdens de, tijdens de oorlog, bijvoorbeeld. Ja. Want zij was degene, ze was ouder dan jij, die zich over jou ontfermde. Wat herinner je daarvan? Want dan zitten we nu weer s'nachts. Je bent aan het schrijven. Wat ja. voor herinneringen had je dan? Nou, daar heb ik één een beetje vaag beeld, maar toch met hele grote zekerheid, altijd als. Ja, ik noem het ergens een interne foto. Dus zo echt zoiets waarvan je denkt, nou, iedereen kan alles zeggen wat hij wil... maar dat beeld nemen ze me nooit af. Dat is iets in de kelder in Roosendaal, in het huis van mijn opa. We hebben toch wel, inderdaad wel, ze hebben er ook wat bombardementen... en, en uh, kogels rondgevlogen. Uh, herinner ik me ook wel vaag. Staat ook op foto's, dan dus zie je dat dat huis beschadigd is, granaten inslaan. Uh, een vage herinnering in de kelder. Met een soort explosie, lichtflits erbij. En wat ik in ieder geval altijd heel goed wist was... daar stond een aardappelkist en daar was een soort kinderbedje in. En daar nou, lag ik dan bij wijze van spreken als eerste... lag ik daar al veilig in. Dat zei mijn moeder ook altijd met grote tevredenheid. Nee, om Arendt jan hoeven ons geen zorgen te maken. Daar zorgde Dokie altijd voor. Maar ja, toen was Dokie opeens weg... Maar toen was de oorlog ook afgelopen. Ja. Maar verder was het toch een beetje vreemd. Wat is, wat is, wat is Vooral je... ook omdat het me niet verteld is. Wat niet? Nou, dat ze voor ongeluk was. Dat, dat wou dat... ik net vragen, ja? Uh, ja. Dat heb ik lang natuurlijk mijn ouders ook wel erg kwalijk genomen. Maar daar ben ik nu te houd voor. Je bent nooit erg stout voor, volgens mij. Nou, maar... ja, je kunt wel. Nou, de, mijn moeder had, die heeft me toen een tijdje lang zoet gehouden met het verhaal dat ze niet dood was. Whatever that may be, als je, als je drie bent. Ja, weg, dat betekent het vooral. Maar dat ze heel erg ziek was en in het ziekenhuis lag. Dat is natuurlijk een volkomen kansloze leugen. Je loopt daarmee een soort trechter in. Het is niet vol te houden. Ja, dat heb ik heel, heel lang kwalijk genomen. Maar veel later toch ook bedacht... Ja, dat, dat, heeft, voor haar, dat heeft voor haar ook een grote functie gehad. Want dat, dat ken jij ook als er iets heel ergs is. Het wordt toch op een bepaalde manier altijd erger en echter... als je het aan anderen vertelt. En als je het aan belangrijke anderen niet vertelt... dan kan je zelf nog een klein beetje het ongeloof houden. Dus ik, ik heb ook ergens geschreven... ik was haar restantje ongeloof. Ja. En ja, dat valt te begrijpen. Maar Verstandig nee. is het niet, hoor. Nee, maar dat is, dat is iets... daar komen we ook nog wel op. Maar wat je nu zegt is eigenlijk natuurlijk ook al meteen... op een hele mooie manier de verklaring... voor waarom het misschien ook wel zo lang geduurd heeft... voordat je dit boek hebt kunnen, kunnen schrijven. Je zegt namelijk op het moment dat je het aan anderen vertelt, wordt het alleen nog maar erger. Dus het is soms beter om iets als een soort geheim met je mee te dragen, toch? Ja. Dan, dan, dan daarover te, over te praten. Ja, ik geloof dat ik wel altijd doordrongen ben geweest van de ergheid daarvan. Maar ik wou het inderdaad geheim houden... omdat ik de, de, de reactie van anderen niet vertrouwde... Dat is ook een beetje, denk ik, een beetje reactie op dat zoiets eerst onthouden wordt. Dat je er eigenlijk over voorgelogen wordt. Dan, eh, dan weet je het op een gegeven moment wel. Het is mij door buurjongetjes verteld. Ook niet een ideale situatie natuurlijk. Maar dan ga je toch ook maar verder diep graven. Dat nooit daar iemand meer bij komt. Maar kun je dan, kun je, kun je, kun je, kun je als je dit boek. Aan het maken bent, s'avonds, begin van de nacht. Kun je dan die, kun je die gevoelens nog, nog, nog, nog peilen? Nou, oproepen, dat is, dat, is, dat is misschien nog wel te veel gevraagd, maar ook weer peilen. En ook bijvoorbeeld het moment dat je, als je klein jongetje ook realiseert: ja, waar is ze nou? Ja, dat ziekenhuis. Ik bedoel. Nee, dat, dat kon ik. Nee, dat kon ik niet peilen. Verder heb ik wel een soort reis door mijn eigen tijd gemaakt, want er staan bijvoorbeeld allerlei. Uh, psychisch behoorlijk ontregelde dagboekfragmenten uit de jaren zestig in. Nou, daar heb ik inderdaad honderden bladzijden voor, weer voor door doorzitten ploegen. Uh, en dan kom je wel weer in die stemming. En zo ben ik meer, meer stemmingen en fases uit mijn leven... uit verschillende periodes of zo. Ja, als je er echt op concentreert, dan, dan ben je daar wel weer een, ja. een tijdje. Maar daar zit die, begin, die beginverbazing. Ik denk dat ik eigenlijk nooit... Nooit gehad heb. Dat, daarmee was het natuurlijk tussen. Maar dat wordt misschien een beetje te theoretisch. Dan moet je maar zeggen: oh. Nee, want je hebt nog helemaal geen theorie ontvouwd. Dus probeer maar. Nou, in een, in een normale verhouding tussen ouders en kinderen. Eh, horen de ouders de grenzen van de, van de realiteit te bewaken. Behouden de realiteit een beetje ja. te bewaken? De, en er moet, moet een soort veilig, veilige omgeving. En een kind moet kunnen fantaseren en rare dingen kunnen bedenken. En dingen die niet waar zijn kunnen bedenken. Want die ouders zijn de grenzen en dat weten Ja, oké, okay, duidelijk. En dat is bij mij, geloof ik, wel eh, toen vrij radicaal omgegooid. Want eh, ik, moest eigenlijk de, ik, had, ik wist de realiteit. En, en zij kennelijk niet, want ze zeiden dat ze in het ziekenhuis had geleden. Ja. En dat heeft, ja, zonder daar nou al te dramatisch over te doen. Dat heeft er bijvoorbeeld wel toe geleid dat ik uh, externe informatie... dus inderdaad bijvoorbeeld wat in de krant staat of wat op de radio is... Uh, ja, altijd toch eigenlijk veel waarder heb gevonden dan wat Intimi zei... En dat is een beetje vreemd. Dat is eigenlijk niet zo goed. Ja, dat is heel vreemd nee, ik heb nu ook... Dat is vreemd. Nee, maar dat je dus gewoon intieme mededelingen daardoor... Ja, maar ik snap het wel. Maar wantrouwt ook. Ja, maar je zegt ik je hebt nu? Nou, er werd een paar keer werd dat spotje, spotje om deze uitzending aan ja, te kondigen. op radio 1. De eerste, eerste keer was ik er helemaal niet bedacht. Toen knalde opeens uh, uit de eter uh, dat uh, er een meisje was overreden... genaamd Doki, bij de familie Herman van Vos... Ja, toen zorg ik me even rot. wat krijgen we nou? Ja. Maar de tweede keer dat ik het hoorde, dacht ik: en dat sluit aan op wat ik net zei. dacht ik: hè? Het is eindelijk op de radio. Het is eindelijk gewoon. Nu is het, nu is het waar. Nu, nu is het nog meer waar. Want dingen die op de radio zijn. ja, die zijn heel erg waar. Uh -huh. En dingen die in de krant staan. Het ja, dat, dat heeft ook in de krant gestaan bijvoorbeeld. Maar ik was te klein om de krant te lezen. Als ik een paar jaar ouder was geweest, had ik het gewoon in de krant kunnen lezen. Ja, maar wat dat dan weer voor effect had gehad... daar moet je ook niet over nadenken. Ik ga ons thuis nog even een keer omroepen. Dit is Brands met Boeken op Radio 1. En ik praat met Arendt jan Heerma van Vos over zijn boek Doki. Uitgegeven de uitgeverij van Oorschot. Een familiebericht. Je hebt het net over... Die sprong ga ik even maken. Over de jaren zestig. Dan studeer je inmiddels in, in, in Amsterdam. En je hebt ooit... Ja, er is bij Meulenhof ook nog eens een essay-bundel van je verschenen, maar ook in een, een kleine oplagen. Ja, dit is een boek. Eigen, eigen beheer ja, dat je daar hebt. Ja, ja, ja, maar dat is wel mooi, want er staan heel veel stukken in. En dat heb ik nog eens een keer nagekeken. En er staat bijvoorbeeld ook een stuk in uit uh, begin 70. En dat gaat, over, dat gaat over je familie, over je vader en je moeder. Ja, dat is een scène, ja, maar die komt ook in, het, in dit boek weer ja, terug. Ja, die, kwam, dit van, die is, dit kwam van pas. Kun jij die scène beschrijven bij dat eten ongeveer? Zoals dat zo Nee, zoals dan dat kan ik het beter voorlezen, vind ik. Nou, dat mag je ook doen voor mij. Het is een uitstuk. Dit heeft in Propia Curis gestaan. Hè? Ja. ja. ja. Uh, Nee, mijn vader die had inderdaad met, die was bij de politie ooit in Rozenel, Die had met de motor daar een, een ongeluk gehad En was hij op zijn tanden gevallen. En sindsdien durfde hij dus van voor de oorlog nooit meer naar de tandarts. Hij ging nooit meer naar de tandarts? Nee, nooit meer. Hij is het, uh, nooit in, in, uh, sinds mijn geboorte is hij uh, nooit naar de tandarts gegaan. Hij zat bij de politie, hij is later schade-expert. Uh, ja, gehoor. het was ook niet helemaal zo'n succes bij de politie. Want hij kon geloof ik niet heel erg goed met autoriteiten omgaan. Dat is erg lastig bij de politie. Ja, dat is heel erg lastig, <laughs> ja. ja. Mijn moeder had daar haar eigen versie van. Danelijk? Want die schreef de dingen dan toe aan... Uh, ik, heb, ik, behoor tot, uh, ik stam af van een uh, van ouds heel strijdbare minderheid... namelijk de protestanten in Brabant... Die zijn eigenlijk helemaal niet protestant, die zijn vooral anti-Rooms. Ja. Mijn moeder was ook ongelooflijk anti-Rooms. Dus dat mijn vader bij de politie niet zo hoog gekomen was, was omdat hij niet Rooms was. Zo kan je alles verklaren. Even over je moeder, die gaf rijlessen. Ja, later, ja, later. Ja, ze hebben altijd hun hele leven erg veel met verkeer te maken gehad. Heel opmerkelijk ook. Dat is overigens ook weer iets, ja, wat je dan in een, in een, in een roman... Stel dat je hier een roman over had moeten maken, moeilijk, moeilijk had kunnen opzetten. Ja, nee, dan kan je niet, want veel later werkte mijn vader bij een busmaatschappij. En dan was hij vaak heel ongedurig als hij niet veel te doen had. Want hij was voor de schade gevallen. En dan kon mijn moeder inderdaad uit het grond van haar hart... Uh, kon, ze, kon ze zeggen, Hè? ik hou dat er weer eens een goed ongeluk gebeurde. <laughs> Dan was hij gewoon de deur uit. Ja, want dan, kon hij, dan kwam hij in actie met zijn rolmeter en zijn fototoestel... en zijn rapporten en zo. Dan was hij de deur uit en dan had hij, dan had hij weer iets om handen. En dat is heel gek. Dat zou inderdaad in fictie zou dat ook niet kunnen. Want dan denk je, ja zeg... Bedoel, dat hele gezin moet op de een of andere manier getekend zijn... door een ongeluk uit het verleden. Nou, dat, hoor, dat hoor je van alle ouders die een kind verloren hebben. Dat komt op een bepaalde manier nooit helemaal goed. Maar nee hoor, nee... Dan nou ken ik mijn moeder goed. Dus ik begrijp ook wel waarom ze dat zei. Want ze zei ook dingen om, uh, om te laten merken hoe, hoe sterk ze was. Dat ze daar niet aan dacht. Als je begrijpt wat ik... bedoel. Ja, Dit is een gezinsscène. Dus niet, zo was het niet dagelijks, hoor. Dat zeg je er gewoon voorzichtig uit. Ja, ja, nee. Ja. Dit gaat over mijn vader. Meestal sloot hij angstvallig zijn mond. Als hij moest lachen om iets op de radio, weer de radio, hield hij zijn handen ervoor. Soms bleek er toch weer een stukje verdwenen... en op de duur bleven er alleen maar twee hoekstompjes over. Hij leek wel een vampier die in gore, donkerbruine frituurolie gevallen was. Ook gebeurde het dat hij vreemde bobbels in zijn wang had... en dan een aantal dagen nog meer zweeg dan anders woordenwisselingen kwamen alleen aan tafel voor. Als het eten te laat kwam, werd hij woedend over alles... en kon de moeder alleen maar terugslaan met giftige opmerkingen... over zijn tafelmanieren en zijn gevloek. Wanneer de ruzie escaleerde, begonnen ze aan elkaars uiterlijk. Er hangt een kilo aardappels aan je mond, gromde de vader dan. Of het lijkt godverdomme wel een glijbaan... Ja, dan moet ik aan Guus Hermes in de Herold Pinterstukken denken. Ja, nou, daar lijkt, godverdo ja. lijkt Godverdomme wel een glijbaan als er vetvlekken op haar blouse zaten. Een enkele keer, als ze helemaal in het nauw gedrongen was en hij erom vroeg, speelde moeder haar laatste, speelde de moeder haar laatste troefkaart uit. Kijk liever eerst eens naar dat afgebrande kerkhof in je mond, siste ze dan. Of soms dat afgebrande dorp. Vanaf dat moment was hij altijd een paar dagen stil. Dit schrijf je dus begin zeventig op? Ja, maar dat was toen een geheel geïsoleerde, contextloze ja? mededeling. Maar toen jij daarbij zat, hè bij dit soort, uh, soort tafereelen zeg maar... Ja. Pinten taferelen. beetje wel, ja, ja. ja. Hoe zat je daarbij? Het jongetje zat er in elkaar gedoken naar te luisteren... proberend er iets van te begrijpen. <hijf> ja. dat, zijn de vol dat is de volgende ja. zin. Maar dat is ook zo. En dat begreep ik toen op een bepaalde manier. En later vond ik dat toch ook wel een erg partijdige manier. Want ik was het dan altijd erg eens met het verstandige... Ja, ik vond mijn moeder verstandiger en flinker. Want die was wel naar de tandarts gegaan. Uh -huh. En mijn vader durfde dat niet. En dat had hij natuurlijk gewoon moeten doen. Dus ik was wel erg op haar hand toen. Je schrijft. Maar ook... nu heb ik het ja? met een soort naschrift geschreven... En neem, neem ik die partijdigheid een beetje terug. Want ik vond natuurlijk ook... Ja, in bepaalde stemming. Ik wil niet zeggen dat ik er nog tranen van in mijn ogen kan krijgen. Maar mijn vader was natuurlijk ook... Was natuurlijk ook een heel meelijwekkende man. Ook toen ik me in zijn jeugd ging verdiepen... Wat er ook allemaal heel compact ja. in staat. Die kwam ook niet bepaald uit een, uit een florissant nest. Maar dat heeft dus lang... Dat heeft lang geduurd voordat je dat inzag. Ja, maar dat vond ik dus ook wel. Ja, dat is misschien particulier, maar dat. Waarom zeg je die, dat, dat? Die is... tijdsprongen vond ik soms wel ook, ook wel heel prettig. Ik bedoel, uit die, uit die dagboeken waar ik van honderden pagina's toen heb zitten, vol pennen. En die, allemaal, die stonden allemaal in het teken van de eerste verloren grote liefde. Waardoor de hele zaak eigenlijk op gang kwam. Maar uh, ja, allemaal doorgeploegd. En dat dus heb ik ook ergens geschreven. van Ik zit er nu weer in te bladeren op zoek naar gezicht, uh, gepaste fragmenten. Ja, dat vind ik dan leuk om dat even tussendoor te zeggen. Terwijl je het dus afwisselt met het meest larmoyante... Uh, totaal niet ingehouden, on onrelativerende, particuliere ellende... van een 23-jarige. Ja. Gewoon even erbij zeggen, wat natuurlijk ook zo is... dat je het nu zit door te bladeren... en streepjes zet bij een stukje waarvan je denkt... hé, hey, dat kan ik wel gebruiken. Wat? Dat is op zich natuurlijk ook wel mooi. Want nog even, je zit daar s'avonds laat... begin van de nacht te werken aan dat boek. Ja, soms ook maandenlang niet hoor. Want dan nee, had het was sch ik schoon genoeg van. En dan dacht ik, waar, waar, waarom, waarom dit? En het voerde dus ook allemaal naar, naar uithoeken... naar, naar de, de, de, de jeugd van, van mijn moeder... En, en de jeugd van mijn vader... en god mag weten wat allemaal... Dus het meanderde nogal en ja, het voelde ook als zo particulier en zo merkwaardig aan. Dat ik vond het ook soms helemaal niet prettig om er weer aan door te gaan. Had je veel spullen om je heen liggen? Dan? Nee, soms, soms. Foto's, brieven? Ja, en, en, en, nou, een voordeel dat mijn ouders nooit iets weggooiden was dat ze wel heel veel bewaard hadden. Dus inderdaad ook knipsels over verkeerslezingen die mijn vader... want het schijnt een humoristische spreker geweest te zijn... die in Roosendaal en omstreek ook erg veel amusante lezingen... over veilig verkeer heeft gegeven. Ja, je begint het boek er ook mee, hè? De ja. verkeersavond te Ginneken. Gisteren, gisterenavond had in het hotel Dennenoord de verkeersavond plaats. Spreker was de heer... H. van Vos. De heer van Vos geeft verkeersonderwijs op scholen... en hiervan vertelde hij het publiek aardige gevalletjes... Ja. die hij met de kinderen beleefde. In, maar ja, dat is ook iets wat je weer in fictie weer niet kwijt zou kunnen... die hij met de kinderen beleefde. En dan is dat de opening van een boek... dat gaat over een van die kinderen die verongelukt. Ja, in 1938, de film die daarna vertoond werd... is het publiek de ongelukken die de laatste tijd op de weg gebeurd waren gezien... en tevens hoe ze gebeurd waren. Dat hier vele malen de schuld aan de slachtoffers zelf ligt... is maar al te vaak bewezen. Noodzakelijk is, is dus dat dit beperkt moet worden. Dat is een beetje een verstopte mededeling... maar dat komt eigenlijk verder in het boek niet voor. Maar uh, als iemand onvoorzichtig oversteekt... dan steekt iemand onvoorzichtig over. Dat is ook, als je het over de schuldvraag hebt... want die heeft eigenlijk mijn hele jeugd als, als een soort onopgelost... en onuitgesproken raadsel boven tafel gehangen. Maar goed ook, denk ik hoor, want als mijn ouders daar begonnen waren... hadden, hadden ze elkaar ongelooflijk de schuld gegeven. En bij kleine kinderen, dat is ook geen, dat is ook geen theoretisch uh, inzicht... Die, die hebben altijd de neiging om als er nare dingen gebeuren. te denken dat ze de schuld zijn. Ja. Bij echtscheiding bijvoorbeeld denken denk, kinderen het al, eigenlijk altijd. En dat kan ik ook wel gedacht hebben, dat weet ik niet. Dat, dat weet je niet? Nee, dat weet ik niet. Maar ik heb wel vaak een beetje zo geleefd, geloof ik. Maar wat bedoel je? Ik heb vaak zo'n beetje. alsof je schuldig was? Nou, alsof het, als het toch heel erg begonnen was met een fatale fout, ja. Maar ja, dat krijg je als zoiets nooit. Want we zijn snel verhuisd toen. Naar Bentveld. Ja, maar naar een totaal ander deel van Nederland. En Mijn moeder was al zwanger toen het gebeurde. Ook weer zoiets dat je in fictie denkt, ja, ja hola, <laughs> uh, kan, het, kan het nog even... Ja, die was al zwanger. En toen zijn we snel verhuisd. En een totaal ander leven. En ik had, ben opgegroeid met een zusje dat vier jaar jonger was juist. Ja... En daar had die Doki, die had daar eigenlijk niet bestaan. Ja, die hing uh, foto's aan de muur, maar. Maar wat je nu zegt, hè, wat je aan het begin van dit gesprek zei... dat, dat het probleem dat je hebt met intimiteit... Hè, dat als, als iets op de radio is dat, dat, dat, hè, of in het nieuws... dan vertrouw je dat eerder dan wanneer... Ja, ik ben iemand... inmiddels wel, ook. Ja, nee, ik ga... tien, tien jaar bij de radio gewerkt... heb, ja. ben ik inmiddels daar wel wat nee, maar goed. relativerender. Ja, maar goed, je kunt het nu relativeren, maar hij blijft even staan. En daarbij nog eens gevoegd wat je daarna zegt, of wat je net zegt... Dat, dat, dat gevoel van daar dat, dat je je toch altijd een beetje, een beetje schuldig voelt. Dat komt in die periode waarin je dit verhaal geschre hebt geschreven. Waar je net uit uh, citeert. En wat later natuurlijk in dit boek is terechtgekomen. En daar heb ik het over die propiacurus Daar komt het allemaal samen. Wat voor student was jij in die periode? Nou, in tijd? dat kwam. Als je het in de tijd ziet, kwam dat toen nog niet zo erg samen. Want dat staat. de jaren zestig en de jaren zeventig. Dat past natuurlijk ook heel erg in de toon van toen. Uh, en ook in de levensfase van toen. Dat stond wat meer in het teken van... wat, wat ik wel eens een, een afrekening in het pedagogisch milieu heb genoemd. Uh, dus dat sowieso van alles wat ramankeerde waren de ouders en de ouderen de schuld. Dat, dat, die toon, toonaard zit daar nog wat meer in. Die had je toen ook. Maar begreep jij had toen... ik toen meer, ja. Maar ha, begreep je toen... wat voor soort student was je in die tijd... Toen ik, oh, toen ik dit schreef, dat is in 74, toen was ik kijk, al lang geen student meer. Maar dit komt, kijk, zoals je was, komt natuurlijk in Doki je ook voor. Be ja. Beschrijf jezelf eens even dan. Je zit op je kamer en je bent lijstjes aan het maken. Ja, mensen moeten toch ergens... Dat zeg je zo depressierend. Mensen <lacht> moeten toch zijn houvasten hebben. En die moet, toch, die moet toch zijn eigen domein creëren waar hij alles van weet. Nu ironiseer je het nee, nee, ik ironiseer het eigenlijk niet. Want ook in de... Bedoel, er zitten ook allerlei eh, particuliere <coughs> afwijkingen op het gebied van voetbalopstellingen ja. en zo. Die staan er ook in. Maar waar het om gaat is dat als iemand ooit tegen mij gezegd zou hebben: uh, dat is niet zo, daar speelde een ander, dan uh, ja, had ik wel kunnen zeggen: ja, maar dat is wel zo. Maar daar ging het niet om. Het ging om dat ik dan een. Bijvoorbeeld de voetbalencyclopedie, of zo uit de kast kon pakken en kan zeggen. Nee, kijk maar, daar staat het. Het, ja. is, het is waar. Dus het gaat voortdurend over wie er eigenlijk kan aantonen dat er iets waar is. Of wat dus je kan aantonen dat je gelijk hebt. Ja, ja maar ik bedoel, begrijp me nou goed, ik, ik, ik sprak daar helemaal niet uh, deprecierend over, zoals jij zei. Nee, maar het is natuurlijk aan de ene kant een afwijking, maar het is wel een afwijking nee. die ergens voor staat. Ja, en wat ik mooi vind in. Uh, in uh, in jouw boek, in Doki, dat is dat je er ook van getuigt. En je hebt ook, ja, dat moeten we toch even doen. En dan denken de mensen ook dat je niet goed bij je hoofd bent. Maar volgens mij staat het ook voor iets anders. Ja, ik ben in ieder geval een stuk beter bij mijn hoofd, hoor. Dan wanneer? Dan toen. En Zeker in de jaren zestig, ja. Toen ben ik tijd rommelig in het hoofd geweest. Maar wat betekende dat, voordat we dadelijk naar, die, naar, naar een paar opstellingen gaan? Wat betekent dat, want dat vroeg ik je net eigenlijk ook al... Wat bete je schrijft er ook over, wat betekende rommelig in je hoofd... en dan in relatie tot wat er zich had afgespeeld, denk je? Nou, zoals ik het ja, voor mezelf toch ja, gereconstrueerd... maar dat klinkt veel te technisch... Uh, er was op de een of andere manier een soort zwijgend, een zwijgende afspraak... en een soort zwijgende boodschap die ik altijd gevoeld heb, vooral van mijn moeder... van met meisjes, daar moet je maar niks meer mee te maken hebben. Want dat loopt verkeerd af. Dat, dat soort ellende, dat hebben we nou genoeg gehad. In dat is in ieder geval iets wat ik, wat ik altijd gevoeld heb... en misschien gefantaseerd heb. Maar goed, op een gegeven moment had ik toch een soort eerste liefde. Ik begreep zelf absoluut niet hoe dat kon, maar... <laughs> want, je nee. bedoelt, er zat opeens een, een meisje naast je. Ja, ja en... en, en <laughs> En die kon je aanraken zonder dat ze woedend werd. Vond ik echt, nou ja, onbestaanbaar allemaal. Maar het ja. ging dus mis. Uh, en toen. Uh, waarom ging het mis? Ja, waar, waarom ging het mis? Uh, nou, wat wel interessant is, is dat het ook misging, omdat er. Maar dat klinkt heel erg bedacht, maar dat is niet zo. Omdat er in mij ook iets zat wat wilde dat het misging. Uh -huh. De, de, de, ja, het klinkt vreemd, maar. De, want ik had altijd. Want toen ik, toen ik 17 of 18 of weet ik veel was of zo. toen was ik vaak ook wel erg somber. En. fantaseerde ik vaak over een soort. Uh, soort lobotomie of zo. Dat, daar daar dromde ik van. Ik dacht, ze moeten, ze moeten een stuk van mijn hersens, van mijn geheugen. moeten ze eruit kunnen snijden. Maar ik wist niet wat het stuk behelste. Maar. Maar toch. Maar gewoon een stuk draait waardoor je gewoon van dat gedoe af. Ja, van, van, van die ontzettende somberheden en verdrietigheden die, die ik voelde zonder dat er ook maar iets van een verhaal bij hoorde. En toen, het dus met, die, met dat meisje helemaal misging, ja, dat was. Dat, ja, dat was ook de, de ramp die ooit nog moest gebeuren. En toen ben ik dus wel zeer in het ongereden geraakt. En dus met al die honderden bladzijden het dagboek gaan schrijven. Die je dus ook weer herlezen hebt. Ja, maar dat hoef ik nu, nu nooit meer te doen. Nee, nee, nee, dat snap ik. Maar dat nee. heb je wel gedaan. Ja. En dan zit je daar weer s'avonds en dan is het na een paar maanden. Want dan denk ja, je wel niet kom je klaar met... er mee. Maar dan lees je. En wat lees je dan? Ja, nou ik heb de, ik heb de, de interessantste ja. fragmenten. Nee, maar, maar dat verhaal. weet ik wel. Dat kunnen de luisteraars door je boek aan te schaffen ook allemaal nou, gaan lezen. Nou, wat ik bijvoorbeeld las, is dat daarin langzamerhand. De, uh, het begonnen als een tragisch verhaal uh, over, over een. Uh, een uh, slechte vrouw die mee in het ongeluk had gestort. Uh, uh, maar het, het veranderde ook geleidelijk aan van, van de hoofdpersoon. Dat, uh, dat, dat overleden zusje kwam. Ik, ja, ik noem het ergens dat je bij... Je ziet wel eens bij de restauratie van een schilderij... dat er, dat er een, een, een ander schilderij Onder zit. zich, zich erdoor dringt. Ja. En eronder blijkt te zitten. En zo voelde dat aan. Dus het veranderde van hoofdpersoon. En... Dat zusje waar ik eigenlijk nooit bewust meer een gedachte aan besteed had... Uh, ja, die kwam toen heel erg terug en toen kreeg ik daar belangstelling voor... en ging ik allemaal oude foto's. Die waarden, Godzijdank, die hebben een enorme rol gespeeld... ook bij het schrijven hiervan. Ja, die ging ik in een soort verheverde staat van concentratie... in het studentenhuis, ging ik allemaal naar die foto's kijken. En nou, ik ben nooit zo gek geweest dat ik dacht dat ik haar nog brieven kon schrijven, maar dat deed ik wel bijvoorbeeld in een dagboek. Dan uh, schreef ik gewoon brieven aan iemand... waarvan ik toch ook net nog wel wist dat ze dood was. Ja, ja. ja maar dit is toch al bijna... Ja, dat was een schemertoestand. Maar nu hebben we het over lang geleden, Wim. Ja, nee, maar kijk, ja, hallo, uh, je, hebt, je hebt er een boek ik heb, over. Ja, ik heb het allemaal weer je hebt... lekker, lekker opgegaven. Ja. Nee, je hebt er een boek over. Nee, maar dat is ook, dat is ook, wel, dat is ook wel interessant, want je, je, je vraagt je af... Uh, waarom je dat boek dan uh, moet maken. Maar langzamerhand wordt het natuurlijk ook gewoon heel erg zonneklaar... waarom het zo lang duurt voordat je zo'n boek kunt maken. Want tel even op. Het begint ermee dat je aan het begin van dit gesprek zegt... nou ja, kijk, ik heb problemen met intimiteit. Goed, dat heb je allemaal overwonnen, maar die had je. Dan voeg je daaraan toe die, dat schuldig voelen... Ja, waarvan en, ik niet veel weet. Maar wat je wel als... Ja goed, je weet niet of het daar vandaan komt, maar als gevoel ken je het wel. Dat ja. je je gewoon al heel snel schuldig voelt. Sommige mensen hebben dat. Er gebeurt iets en die voelen zich schuldig. Dat is twee. Ja, of dat je jezelf een enorme klunts voelt. Of, uh, nou ja, laat maar zitten, ja. Nou, dat is twee. Drie... Dat, dat is wat je zegt in die tijd hè? Uh, dat, je, dat, je, dat je studeert. Die problemen met, met vrouwen. Ja. Ze zijn wonders, je kunt ze af en toe aanraken, maar het, het, het lukt toch niet. En opeens komt dat zusje ook weer tevoorschijn. Ja, pas hebben... nadat het uit was. Hè? Ja, dat wel. Maar je hebt hier al wel een, een, ja. een drie-eenheid uh, uh, te pakken, zeg maar. Wanneer werd je daar. Wanneer, weet je daar nou tijdens het maken van dit boek ook gewoon steeds bewuster van? Uh... Nou ja, terug, terugblikkend op die periode bijvoorbeeld... kan ik niet zeggen dat ik daar nou nog heel veel bewuster werd. Maar het krijgt door de, door de toegenomen afstand of zo... wordt het op een bepaalde manier ook allemaal nog net wel wat helderder. Ja. En, en uh, ook het verloop in, in die verschillende periodes... en hoe je daar dan mee omgaat. Want dit is dan jaren zestig dat het helemaal uit de hand liep. Uh, psychisch gesproken, maar er kwamen ook nog jaren zeventig en jaren tachtig... En, Waar ik bijvoorbeeld ook heel veel aan. of ja, waar ik veel aan gehad heb ook. is het uh, feit dat ik zelf. op den duur vier kinderen heb gekregen. En ik was me ook altijd heel erg bewust van hun leeftijd. van ruim drie jaar. Dus de leeftijd dat ik dat ongeluk. meemaakte of juist niet meemaakte. En dus met toenemende gretigheid dan naar, naar die kinderen gekeken en gedacht van... Goh, wat, en eigenlijk ja. al, alle keren met hetzelfde resultaat... namelijk dat je denkt, jezus, wat, wat zit daar al een boel in? Uh -huh. Wat heeft dat al een boel eigenheid en uh, ja, vastigheden... en woordjes en spelletjes? En, en, en zo was ik ook. En zo was ik ook. Uh, hoe, hoe dat vervolgens met, met herinneringen en met geheugen gaat... Ja, dat, dat weet ik niet, dat vind ik wel mateloos intrigerend... Uh, maar dat, dat, dat weet ik niet zo. Volgens mij hebben kinderen op die leeftijd ook volwassenen toch ook wel nodig om hun herinnering woorden te geven. En zakken ze anders misschien een beetje weg of komen ze op andere dingen te rusten. Plus nog het feit wat je nooit moet vergeten als het over, als het over erge dingen van vroeger gaat, dat je. Uh, kinderen zijn ook altijd heel pragmatisch. Die willen ook. Ja. Die willen ook uh, het leven gaat door. En uh, je, je wilt niet voortdurend denken aan iets wat kennelijk voor altijd afgelopen is. Uh -huh. het, nou, dat is vaak als, als het dan over... Het woord trauma komt in het boek niet voor, hoor, want dat wordt al veel te vaak gebruikt. Maar als het daarover gaat, wordt er vaak over gepraat... alsof mensen eigenlijk hun hele leven lang naar niets anders uitzien... dan dat ze eindelijk dat trauma mogen uiten. Ja, dat is helemaal niet waar. Dat is eerst iets wat vaak met zorg en hartstocht... Tien, tientallen jaren juist weggehouden wordt. Wat je geheim houdt, wat je ook wat je, ja, wat wat je geheim... geheim houdt en waar je van af wil. En waar, waar je ook een tijd lang geheel dacht dat je dat daar van af Dat was. maakt dit boek ook mooi duidelijk. Namelijk. Dat, en daarom vind ik het ook een bijzonder boek, omdat het, het gaat over de, ook over de kracht van geheimen natuurlijk. Jij hebt meer talein, talent voor geheimen dan voor openbaringen. Uh, ja, het is ook op een bepaalde manier heel vreemd dat dat allemaal nu maar gewoon in de boekhandel ligt ja. ja, maar ik vind het ook wel heel leuk ja, ja. Ik vind het ook wel heel. Leuk. Maar geef het zwaar, altijd op die vraag over die geheimen eigenlijk. Ja ik, ik heb de neiging om te zeggen nu heb ik geen geheimen meer, maar dat zal niet zo zijn hoor. De, doe nog even die opstelling zijn er van Willem, nog wel een paar. Willem II, 1952. Ik moet even die naam. Ja, maar dat valt nu uit, uit de lucht hè? Nee, want ik, er komt een. Wil je van... niet liever de WK-finale nee. 54? Dat zijn er twee. Ja, dat mag ook, maar... En dat was ook erg, en dat past maar ook in ga... een grotere historische context. Ja, maar... Want toen won Duitsland, goddomme. Maar ik ga je nu uitleggen, nou, doe maar even die dame... Die maar dan komt er, een, er komt een vraag die alles met het boek te maken heeft. Ja, Willem II? Willem ja, die II. vind ik metrisch, vind ik er Dat is een, hele dat hele een gedicht, dat is de ja. opstelling van Willem II uit 1952. Ja, er kwam dus nooit een twaalfde man aan te passen... Nee. want het speelde altijd in dezelfde opstelling... Botermans, die hadden een, een, een pet uh, met een klep op. Ja, Botermans, Wagener, Mertens, Vormanooi, Van Loon, Van Beers, De Jong, De Bruikeren, Van Roosel, Mommers en Beks. Ja, dat vind ik metrisch, vind ik dat helemaal goed in elkaar zitten. Je kent heel veel van dit soort lijstjes uit je hoofd. Er horen no, nog niet meer zoveel meer uit mijn hoofd. Er is een tijd geweest dat ik van de 80 betaalde voetbalclubs die Nederland had, ken ik wel alle 80 de opstelling en de reserves en zo. Toen had ik zo'n 1800 voetballers systematisch in mijn hoofd. Ja, Kijk, maar pas, dat zijn er nu nog maar een paar van. De... Maar pas in dit heb je nou ook niet het idee dat die documentatie drift, en dat bedoel ik niet psychoanalytisch of zo, maar in dit boek gewoon heel erg goed op zijn plek valt. Want wat heeft dat nou te betekenen dat, dat eindeloze documenteren en die? Nou ja, wat ik eigenlijk het meest wat ik je al zei, dat het allemaal dingen zijn waarbij je op een externe bron kan beroepen. Dus waarbij je kan aantonen dat je gelijk hebt. En verder in, in die passie met die voetballers uit de jaren 50 en zo. Ja, als je goed leest, staan er wel meer clues maar... in. Bijvoorbeeld, dat, dat is ook echt zo. Als een, een belangrijke speler, als die opeens weg was... en daar hoorde je niks meer over... dan uh, schreef ik de secretaris van die club... schreef ik plechtige tik-tik-brieven. Ik wilde weten waar die speler gebleven was. Ik kon niet verdragen dat iemand die zo belangrijk was nog, zo kort geleden... dat die opeens, dat je daar niet meer over hoorde. Ja, moet ik dat uitleggen? Nee. Nee, nee dat maar, geloof nee, ik niet. Nee, maar kijk, dat, dat, dat heeft natuurlijk iets kolderieks, hè? Al die, al die opstellingen en, uh, en die dan nog ja, uit je Ja, nou, het is weet. maar waar je je zoekt. Ja, nee, nu ironiseer je het weer. Nee, maar, nee helemaal niet. Wacht even, we gaan even, even schaatsen tussendoor en dan komt de vraag die ermee te maken heeft. Ze hebben toch uitdrukken. knap lang gedaan over die 500 meter. Nee, Sebastiaan Timmerman komt nu en die gaat zeggen... Ben je daar, Sebastiaan? Ja, ik ben er. Het laatste rit staat op het uh, punt van beginnen. En uh, er waren inderdaad wat valse starts. Dus daardoor uh, duurde het allemaal uh, nog ietsje langer. Maar de laatste rit, de beslissende rit dus tussen de ploeggenoten Michel Mulder en Hein Otterspeer. Die staat op punt van beginnen. Nemen allebei de starthouding aan. Ploeggenoten zijn er tussen uit de ploeg van Gerard van Velden. Michel Mulder goed vertrokken. Beter dan zijn ploeggenoot. Want neemt meteen in de eerste meters al uh, een paar meter afstand van zijn uh, teamgenoot. 9,73 voor Michel Mulder. Goed. Opening voor de winnaar van de eerste omloop. En de man die eerder, of die in maart van dit jaar, moet ik zeggen, tweede werd op het wereldkampioenschap op de kruising. Verschil zo'n meter of 15 naar Hein Otterspeer toe. En Michel Mulder weet dat hij binnen de 35-34 moet eindigen om Nederlands kampioen te worden. Gaat in ieder geval de rit winnen van Heijn Otterspeer, die ver uit de laatste binnenbocht kwam. En Michel Mulder doet dat in 34-98. Wint na de eerste ook de tweede omloop. En dan is het overduidelijk dat de nieuwe Nederlandse kampioen op de 500 meter. Peter luistert naar de naam Michel Mulder, tweede wordt Jan Smekens... en Hein Otterspeer pakt het brons. En dat was Sebastiaan Timmerman in Heerenveen, schaatsen. En ja, dit, dit is... zijn nou bijvoorbeeld namen die mij weinig meer zeggen. En dit is Arend-Jan Heerma van Vos, Theo gast... Bos. Die, die, kon... de... die was wacht... te gast in Brons boeken op Radio 1. En ik praat met hem over zijn boek. Donky, een familiebericht. Kijk, die opstellingen, die namen, die schaatsers die je nu ook al begint uh, op te sommen. Nee, maar dat weet ik heel weinig. Nee, je, je hebt twee soorten opzommingen. Rudy Kausboek heeft daar wel eens een keer iets heel moois over geschreven. Die, uh, die had het toen uh, over uh, dokter Anders P. met opzommingen. Toen zei ja, dat vind ik eigenlijk een beetje flauwekul. En verder met alle respect, want het, daar zit geen tragiek achter. En toen kwam hij met de Franse schrijver Perek aanzetten... die het ook deed. En zei, dat is interessant, want je voelt daar een soort... bij die man altijd een tragedie of een drama... of wat dan ook, op de achtergrond. Er wordt iets bezworen. En ik denk dat je dat met die lijstjes in dit boek ook wel duidelijk maakt. Je bent met die lijstjes voortdurend aan het bezweren. En je zegt het zelf al, het gaat over verlies. Ja, dat gaat ook ja, over, dat de gaat de over niet, En dat... dingen die voorbij gaan en dat wil je niet. Ja, er staat ook een stukje in over de, de maniacale manier... waarop ik de popmuziek volgde. Um, zo van ongeveer 58 tot 64. Want toen kwamen de Beatles en zo, toen vond ik het saai, saai worden. Maar dat, is ook, dat gaat ook heel ver... Um, en dat, dat ik dan uh, echt een aantal keren per dag ging vragen... Uh, bij de, win, de tijdschriftwinkel in de Kalverstraat of de nieuwe... Record, ...record meer al uh, uit was en zo. Toen, toen was ik, uh, ja, was ik toen uh, 7, 28 of zo. En toen ging je een paar keer per dag naartoe? Maar als er, dan, als er dan, en in de vakantie werden de nummers voor me bewaard... want als, als, als er één nummer weg zou zijn... dat was, dat was bijvoorbeeld ook onverdraaglijk. dan zou elke continuïteit zou verbroken zijn. Dat had ik niet kunnen verdragen. Dus daar werd altijd goed voor gezorgd. Wat bedoel je met niet verdragen? Gewoon boos worden dan? Ja, of, uh... Raar, geobsedeerd. Uh, nee, als je nou over bezweren ja? dan ben je natuurlijk met dat soort maniacale hobby's... je bent op een bepaalde manier altijd dingen aan het bezweren. Dat, dat, dat je iets niet meer weet... of dat er een gat in de tijd valt... Of... Of, of, of dat mensen hier helemaal niet geloven met een onwaarschijnlijk verhaal. Of uh, dat ze helemaal geen aandacht meer hebben tegen, voor een, een, iemand die verdwenen is. Of, ik was ook altijd heel erg met die opstelling. Dat heb ik nog een beetje hoor. Als ik soms aan een opstelling denk. En dan weet ik er een paar. En dan moet ik me heel erg concentreren op de lege plek. En dan komt die wel soms weer. Door uit een soort mist komt die dan weer tevoorschijn. Ja, dat heeft ook iets te maken met dat mensen kennelijk in een, in een systeem. in een samenhang. Zit het? Ja, het is allemaal bezweren, maar dit voert misschien te ver? Nee, nee daar gaat okay. het boek over. Gedeeltelijk, daar gaat het vooral Piet in. Piet Bakers en Berend Scholtens intussen? Ja, dat is PSV 1951, dat is bijna. Nee, maar kom, kijk. Maar dat zijn ook de gehechtheden maar van... Maar denk je niet, denk je niet, hè, dat, ik, ik, toen ik het boek uit had, toen vroeg ik, maar waar, waar, waar gaat het nou ook om? Het gaat natuurlijk ook over, een, dat, dat hangt er ook als een soort sluier boven de hele tijd, het, het, het onvermogen om te rouwen. Ja, dat. Uh... En als je met dat onvermogen te kampen hebt, dan gaat, dan nou gaat ja, je. Is, dan het, gaat je op andere wegen zoeken, bijvoorbeeld lijstjes. Ja, of dan ga je bovenmatig rouwen om heel andere dingen. Om inderdaad een voetballer die uh, weg is of een stuk speelgoed wat je kwijt bent. Of uh, weet ik veel wat. Nee, maar het, het, het, ja, er, er is in mijn gezin, of in mijn familie, er is niet gerouwd uh, door niemand. Mijn moeder was er te flink voor, want die ging gewoon, uh, ja, die ging gewoon door met leven. En uh, die wou voortdurend laten ja, aan de buitenwereld ook laten. Godzijdank, want anders was het helemaal ingestort. Mijn vader, die, die vluchtte eigenlijk, die ging in Amsterdam wonen. En daar ja, was ook helemaal geen man voor rouw. want die, die wilde altijd. Dan moet je iets. even uitleggen, hij ging in Amsterdam wonen, want. Ja, daar had hij werk, maar ik vond achteraf nou niet de meest voor de hand liggende periode om je gezin in Brabant maar zijn winter in de steek te laten. Nee. En er is ook nooit meer een woord over, over gesproken? Nee, want toen vond hij een huis en toen zijn we dus verhuisd... en toen zijn we verder uh, opgegroeid... alsof dat allemaal eigenlijk nooit had plaatsgevonden. En als je daarover onvermogen om te rouwen hebt... Ja, als iets eigenlijk niet heeft plaatsgevonden... dan hoef je ook niet meer zo te rouwen. Ja, maar je hebt toch zelf op een gegeven moment ook die, die, die, die link wel gelegd... tussen dat bezweren in, in, in lijsten van de werkelijkheid. Het vastleggen van... Ja, maar allemaal het... pas veel later. Allemaal ja? pas veel later. Dat heb ik allemaal een beetje moeten uitknobbelen, ja. Ja, ja want dat doe je in een soort uh, vanzelfsprekende trance. Je bent, je bent onderhevig aan dat soort volledigheidspassies. Wat ik nu ook zit te denken, is dat het is intussen ook... Uh, wij vlagen een ongelooflijk humoristisch boek. Maar het is ook een. Maar, maar dan humoristisch op een manier waarvan ik me afvraag <laughs> ja, hoe je dat moet bedoelen. Bijvoorbeeld, uh, misschien kun je dat even vertellen, als je, als, als je moeder is. Overleden en je vader, die dan schade-expert is, die. Uh, <laughs> die nou, vertel het zelf maar. Ja, ik vind echt, echt humoristisch, vind ik. Uh, dat mijn moeder uh, wel eens zei. want ze woonde met z'n tweeën dan in dat huis in Bentveld. en het werd op een gegeven moment duidelijk te groot. En mijn moeder wel eens peinzend zei. als een van ons tweeën er is, niet meer is. bedoelde ze mijn vader en zichzelf. Dan blijf ik hier toch niet wonen. Dat, ja. ja, dat was, was zeer kenmerkend voor mijn moeder. Ja, en die oh ja, scè de de scène die, de scène ja, die, de ja. scène die ja, jij bedoelt weer. met de begrafenisondernemer. Dat uh, mijn vader eigenlijk alleen. Want toen was mijn moeder overleden. Toen was mijn vader eigenlijk. Uh, ik heb de scène niet bij de hand. Maar uh, hij was eigenlijk vooral woedend. En hij vroeg zich af waarom de NZH. Maar dat was zijn werkgever van de busmaatschappij. Jaar, ja. De busmaatschappij van 15 jaar eerder. Was hij al 15 jaar weg. Of die dat godverdomme niet allemaal kon regelen. Het was een hele wonderlijke zitting. Want daar was mijn jongere zusje ook bij. En die zei toen, want die is heel cool. En die zegt de gekste dingen alsof ze heel vanzelfsprekend zijn. Die zei toen, uh, ja, maar je kunt het toch moeilijk bij het golf vuil zetten. En daar zat dus bij die hele scène dus zo'n discrete begrafenisondernemer. Een beetje nerveus in mappen met aanbiedingen te. De, ja dit, dit misschien nou... die het ook niet meer wist. Nee, die dacht er wat voor eigenaardige, uh, eigenaardig type rouw ben ik nu beland. Ja. Het, was, het was ook helemaal geen rouw. Het was, het was een hele rare scène. Mijn vader vond alles vooral heel erg veel te duur. Wat is nou uiteindelijk heel kort aan het einde van dit gesprek? Maar respect? dit klinkt ook zo alsof ik ja. ook geëindigd ben... met in... Uh, ja, frok en... Kritiek op mijn ouders. Maar dat, dat was het geweest als ik er twintig jaar geleden over geschreven had. Nee, dat is het niet. Alleen heeft het wel, dat, en dat is misschien dan wel meteen mooi de laatste vraag. Dat heeft gewoon waarschijnlijk wel heel erg lang geduurd voordat je het allemaal op een rijtje had. En, om, om, ja, voordat dat... ik het een beetje in balans had. Want over mijn vader bijvoorbeeld, het laatste beeld wat er over hem in staat, is dat hij intens te, tevreden op zo'n stoel zat, tussen de toen nog kolossale radio en een tafeltje bij het raam. En dat dat hij was dat, dat? In Bentveld. En ja. dat hij zo'n bibliotheekboek, hij las heel graag uh, Duitse uh, oorlogsboeken, omdat daarin ook steeds stond dat Duitsers verloren hadden. <laughs> en uh, liefst over de slag, van, uh, slag bij Stalingrad, want dan waren ja. ze ook nog, uh, niet alleen uh, li uh, gewone lijken, maar ook nog bevroren lijken. Dus dat zat wel dus heel tevreden zo'n bibliotheekboek zitten lezen, met een, zo nu en dan een trekje uit een gepoeierde sigaar. En dat was een beeld wat ik opeens had toen ik iemand daar een mailtje over stuurde. En dat vond ik eigenlijk een, een roerend beeld. En toen dacht ik, oh god, ja, dat was mijn vader. Ja. En dat was toch dan... Op die momenten was dat een heel tevreden man met al zijn beperkingen. Ja, maar dat je dan toch... Zeg maar, want dit is, dit is een heel, heel mooi beeld natuurlijk. Die man die daar dan tevreden ja. lezen of nou ja, de voren lijken het, het, zit. Hij wist toen de oorlog afgelopen was. Ja, maar was. Het, is ook, het geeft ook wel meteen aan hoe, a, hoe complex mensen zijn natuurlijk. En vooral ook hoe complex het gezin was waar je uitkwam. En hoe moeilijk het ook waarschijnlijk was... om dat eigenlijk allemaal gewoon eens goed onder woorden te krijgen. Ja, dat heb ik ook lang over gedaan. En dat, after all, dat kan ik nu makkelijk zeggen... nu het een nu het een zo mooi uitgegeven boek is geworden. After all ook wel een heel, uh, ja, heel fascinerend en, en, en spannend... Om, om alsmaar weer woorden te vervangen, alsmaar weer zinnen te schrappen... alsmaar weer overbodigheden eruit te halen. Maar nu kan het niet meer, want nu is Staf... Ja, maar ik vind het heerlijk. Ik wil je bedanken. Ik sprak met arend jan Heerma van Vos over zijn boek Doki, een familiebericht, uitgegeven door uitgeverij Van Oorschot. Dadelijk na achter twee dingen. Margeet Rijntjes praat met Erik Korton over de reis die hij maakte naar Malawi voor Serious Request van 3FM. En over zijn liefde voor muziek. Wij komen volgende week eh, vrijdagavond tussen 7 en 8 uur vanuit Den Haag. Want daar is dan het festival Crossing Border. En ik praat dan met K.W. Moderi, die uit Iran komt. Inmiddels in Nederland woont. Hij woont dan weer in Engeland trouwens. Een heel mooi boek schreef over hoe die hier terecht kwam. En met de Roemeense schrijfster Mira Fitucci over hoe ze uit het Roemenië van Sarsescu uiteindelijk hier in Nederland terecht kwam. Dat volgende week dadelijk naar achter. Twee dingen met magetrijntjes.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 Het vertrouwen voorbij. Ja, wij zijn natuurlijk niet echt ja, lievetjes, om het zo maar te zeggen. Zondagavond, 9 uur in Holland Talk Radio. Verloren onschuld. En wat moet je dan? Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Scherp inkopen is winst pakken.